Kees Groot met het NOS-journaal. Verkenner Edith Schipper kan een coalitie kunnen vormen. Ze stelt in overleg met de fractievoorzitters voor om volgende week dinsdag haar eindverslag aan te bieden. Aanstaande donderdag komen de leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks voor het eerst gezamenlijk naar Schippers. Morgen ontvangt ze eerst nog PVV-leider Wilders voor een tweede gesprek. Ook voorzitter Broekers-Knol van de Eerste Kamer komt nog langs. De kans voor John de Mol om de Telegraaf Mediagroep over te nemen lijkt verkeken. Zijn bedrijf Talpa kreeg vandaag ongelijk van de rechter in Amsterdam. Talpa wilde dat een onafhankelijke commissaris de biedingen van Talpa en het Belgische Mediahuis zouden beoordelen. Maar de rechter ziet daar geen reden toe. De raad van commissarissen van de Telegraaf Mediagroep steunt het bod van de Belgen. Wij onderbreken het nieuws voor de raadsvergadering in de gemeente Zandvoort. Ik wens u veel luisterplezier. Met u. Durf ik er nu bijna op te gaan vertrouwen dat de camerabeelden en de uitzending goed gaat. We hebben standby versterking hier en het scheepsrecht, zeg ik, met enig schuldbewustzijn naar mijzelf als verantwoordelijk portefeuillehouder. En ik dacht, laat ik een goed donker pak aan doen, misschien helpt het. Misschien ook niet. Weet u dat het vandaag 21 maart 2017 is? Dat is mooi. Weet u wat er op 21 maart 2018 is? Verkiezingen van de gemeenteraden in Nederland, waaronder Zandvoort. Dat betekent dat u uw laatste jaar in gaat. Ik hou dingen voor u bij, de feiten. Verder is het aan u om daar iets mee te doen. Zo, zo zijn de zaken wel weer gezet. Luisteraars thuis, hartelijk welkom. Afwezig zijn. Voor de luisteraars thuis, het geeft enige onrust in de gemeenteraad als ik hen zo met de feiten confronteer. Maar de rust komt vanzelf weer terug. Afwezig zijn de heren Poster en Kramer om diverse redenen. Zijn er uwzijds mededelingen van belangenverstrengeling of betrokkenheid? Ik kijk even rond. Luisteraars thuis, niemand steekt zijn vinger op of kijkt schuldbewust. Dan zijn wij door de opening bijna heen op de loting na... Meneer de Gervier, nummer 11. Mevrouw van der Pas. De Als het tot een hoofdelijke stemming komt... en ik acht die kans vandaag heel klein... maar u daagt mij uit... dan beginnen we bij u. Volgens mij ben ik bij de opening... en de mededeling en de loting nu geweest... en dan gaan wij over tot iets... nou, dat noem ik toch wel bijzonders feestelijks... en dat is... de installatie van meneer Draaier. De benoeming... Is de vorige vergadering al geaccordeerd. En nu vindt feitelijk de installatie plaats. En dat doe ik door het afnemen van de belofte. En ik wil graag meneer Draaier, die breed glimlachend, dat zeg ik voor de luisteraars thuis, achter in de zaal zit, naar voren vragen. En dames en heren, voor zover dat mogelijk is, verzoek ik u ook om te gaan staan. Uh, en het is een installatie tot een buitengewoon lid van deze raad. En uh, ik zeg kor omdat we elkaar al wat langer kennen. Ik denk dat onze historie al zes, zeven, acht jaar uh, meegaat. Ik zit er misschien een jaar naast. En de voormalige fractievoorzitter van GBZ zegt, oh jee, maar dat is voor de luisteraars thuis. Het is niet mijn geheugen. Uh, maar serieus. Volgens mij is het de eerste keer dat ik jou installeer tot buitengewoon raadslid. De tweede, de tweede. keer. De tweede keer. Nou, dan val ik door de mond met mijn <lacht> geheugen. <lacht> uh, maar dat betekent dat ik uh, een minder uitgebreid pra praatje ga houden over de positie van buitengewoon raadslid. Ik heb daar de keer hiervoor, maar de keer daarvoor iets van gezegd... dat dat misschien nog wel bijzonderder is dan een raadslid van deze gemeente... Daar heb ik wel wat reacties op gehad, buiten de microfoon om. Iemand is de weg kwijt. Uh. Maar de essentie is dat buitengewone raadsleden hier, vooral tijdens de commissievergadering, maar ook daarbuiten, actief een rol kunnen vervullen ten behoeve van deze gemeenschap. Want dat is waarvoor wij in dit gebouw dienstbaar willen zijn. En op die essentie doe ik een appel. En volgens mij kan dat ook. En dat vereist ook dat je soms nadenkt over dingen. Soms ook even op je handen gaat zitten. Ik neem u alleen maar mee in mijn eigen werkwijze voordat je reageert. In plaats van bam, bam, bam. En dat zeg ik niet alleen tegen kort in het bijzonder. Want u weet al, ik weet dat u allemaal meeluistert. De belofte. Als jij verklaart en het ermee eens bent met wat ik zeg...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 Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als buitengewoon lid van deze raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dankjewel, dan heet ik je van harte welkom. APPLAUS en naast natuurlijk de prachtige bloemen voor de luisteraars thuis in roze en paars, alsjeblieft, is er ook de bekende druppel... Um, zonder dat iemand hoeft open te doen, de toegang Eindelijk. tot de bestuurlijke <laughs> kelder te krijgen. En dan een mooie foto, ik denk, ik geef u een hand, uh, dat staat altijd later in de Annale. Okay. Ik uh, schors deze vergadering, want dan heeft u de gelegenheid om Kodraaier hiermee te feliciteren. Ik ben bij agenda punt 2 het vaststellen van de agenda. Is er behoefte? Mevrouw Keuronsson. Dank u voorzitter. Um, gelezen de adviezen van de raadse, wat de VVBD betreft hoeft er geen debat gevoerd te worden en kan het een stuk worden. Ja. Ik, ik, ik, u krijgt normaal de handen... Daarvoor op elkaar. Ja. Ik, ik, ik, nou, dat, U uh, krijgt normaal de handen daarvoor op elkaar... mevrouw Göransson, schat ik zo in. Hè? Ik ben in een bol aan het kijken. En ik vermoed dat daar nu anders over gedacht gaat worden. U mag met ja of nee antwoorden, meneer Paap. Ja, dat klopt, voorzitter. <laughs> dat is <was> heel goed. <lacht> ik denk, zal ik u gaan helpen? Maar heel, heel compliment. Heel goed. <lacht> goed, het blijft op de agenda staan... Uh, en we leggen straks uit voor de luisteraars thuis waarom. Andere punten nog, qua agendering of vaststelling. Dan stel ik de agenda op deze wijze vast en gaan wij door met agenda punt 3. Dat is een hamerstuk en dat betreft de marktverordening 2017, al dus besloten. Dat betekent dat we nu bij agenda punt 4 zijn aangekomen. De startnotitie verordening speelautomatenhallen. En eh, die, dat is geen hamerstuk geworden omdat Sociaal Zandvoort daar een abonnement heeft aangekondigd. En aangezien ik portefeuillehouder ben, heb ik een van de waarnemend voorzitters gevraagd om mij te gaan vervangen. Ik schors kort, want ik eh, geef mevrouw Geurentson de gelegenheid om mijn stoel in te nemen. Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 4, startnotitieverordening speelautomatenhallen, uh, bespreekpunt op verzoek van Sociaal Zandvoort. En ik stel ook voor dat Sociaal Zandvoort als eerst het woord krijgt. De heer Paap. Ja, dank u, dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja, wat betreft het raadsvoorstel uh, kaders, uh, participatie, uh, speelautomaat Speelautomaat uh, hallen. Voorzitter, als u het goed vindt, uh, ga ik er heel kort iets over zeggen... en dan aansluitend uh, het abonnement uh, voorlezen. Vindelijk. Als uh, u het goed vindt. Voorzitter, zoals Zandvoort is uh, voor co-produceren... en tegen adviseren. Waarom vinden wij dat? Ondernemers en inwoners moet je het vertrouwen geven. Sociaal Zandvoort vindt als je gaat participeren... dat je zoveel mogelijk moet co-produceren. Zo krijg je ook meer draagkracht en meer vertrouwen. Nu is het geval... Dat bij deze verordening de eigenaren van speelautomatenhallen deskundig zijn. En van de hoed en de rand weten over de landelijke wetgeving en de algemene plaatselijke voordeling. Ook wat betreft tegengaan van gokverslaving. Deze, de, deze deskundigheid om arm sociaal zondvertraag. Wij zijn niet angstig om co koopproduceren in te zetten. Voorzitter, bij co koopproduceren blijft de raad aan het roeren. De raad houdt zich bij voorkeur aan de aangedragen oplossingen. Wanneer voorstellen niet worden overgenomen of worden gewijzigd om politieke of andere redenen... ...is het belangrijk dat de raad deelnemers informeert over wat zij wel en wat niet van de plannen overneemt en waarom. Adviseren is meer ondernemers, bewoners en betrokkenen krijgen alle gelegenheid om problemen en oplossingen aan te dragen. Hun mening speelt een kleinere rol bij de ontwikkeling van beleid dan bij koopproduceren. Sociaal Zandvoort vindt het belangrijk dat de Zandvoortse inwoners en ondernemers meer betrokken worden bij beleid wat hun aangaat en een duidelijke stem moet hebben en niet alleen hun stem mogen laten horen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaar dat Sociaal Zandvoort met het volgende allemaal in het komt. het goed vindt begin ik meteen bij uh, de overweging. Prima. Overwegende dat in de stadnotitie en in, de, in het raadsbesluit voor de participatie het niveau artificiëren wordt voorgesteld. De Raad, op grond van vertrouwen in de deskundigheid van de eigenaars van speelautomatenhallen, beter het participerieniveau co-produceren kan kiezen. Zodat zij en de andere betrokkenen samen met de gemeente... naar oplossingen kunnen zoeken op basis van gelijkwaardigheid. De definitie van co-produceren luidt door de gemeente... En belanghebbenden in gezamenlijk overleg ontwikkelen van een plan of beleid met in inachtneming van vooraf meegegeven kaders. Het draagvlak hierdoor wordt vergroot. Besluit. In punt A van het ra raadsbesluit deel deelnemers kunnen participeren binnen de kaders als gegeven bij de inspraak en in participatieverordening gemeente Zon voor 2013. Op het niveau van adviseren. Het woord adviseren te vervangen door co-produceren. Dank u wel, voorzitter. Dank u. Wie van u wenst het woord in eerste termijn? Gemeentebelangen mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, Het zal u uh, wellicht verbazen omdat wij bij uh, de Algemene Plaatselijke Verordening... juist hebben besloten om tot adviseren open te, over te gaan, ook als GBZ. En daar staan wij ook achter. En dat heeft alles te maken inderdaad met de doelgroep, met een selecte groep mensen te maken hebt lijkt het ons bij uitstek geschikt om dus inderdaad met u mee te gaan. En dat hebben wij ook in de... Ten aanzien van de APV vonden dat gemeenteraadsleden die besloten hebben dat het daarop adviseren moest blijven. Best wel lelijk over deze mensen geschreven en gesproken hebben. En uh, ja, ik vind eigenlijk dat wij uh, door dit besluit te nemen juist laten blijken dat we per onderwerp heel goed nadenken over wat wij als raad belangrijk vinden. Zeg maar de treden van participatie. En inderdaad, hier zijn de deskundigen aan het woord. Hier zijn niet alleen de eigenaren, maar ook de gebruikers aan het woord. Hier is het RIAG aan het woord. Hier, noem welke hulpverleningsinstantie. En ik denk dat je daar het beste dus inderdaad koopproductie op los kan laten. Daar wil ik het bij laten, in eerste termijn. Dank u wel. De heer Beransen, OPZ. Dank u wel, voorzitter. Hij doet het Dank u wel, voorzitter. Um, zoals al in de commissievergadering gesteld, voor wat uh, OPZ betreft is dit een hamerstuk. Uh, we hebben dan ook verder geen opmerkingen. Wij delen de mening ten aanzien van het co-adviseren of co-productie uh, delen wij niet. Uh, wij, handhaven, uh, wij willen het handhaven op het niveau uh, van adviseren en we zullen de ingediende amendementen dan ook niet steunen. Dank u wel. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Rietkerk. Dank u voorzitter. Wij steunen het uh, amendement wel. En gezien de commissievergadering waarin wij uh, co-productie ook voorop uh, hebben staan, steunen wij dit wel. Dank u wel. D66, de heer Zandbergen. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ja, Het zal niks verbazen dat wij als D66 voorstander zijn van co-produceren als het gaat om uh, participatie. Alleen ik kan me herinneren dat uh, nog niet zo gek lang geleden deze raad... een uitspraak heeft gemaakt over uh, co-produceren. En een uh, meerderheid van de raad uh, was daar uh, op tegen. En, uh, dat was in tegenstelling tot hetgeen wat D66 uh, voor ogen stond. Um, aan de andere kant moet ik wel zeggen dat er is een beslissing van de raad... die in meerderheid genomen is... En uh, wij vinden, uh, alhoewel wij het liever anders hadden gezien... dat in zo'n geval toch de meerderheid van de Raad zou moeten volgen... en inderdaad uh, uit moet gaan in dit geval zoals de wet geadviseerd te adviseren. Um, Alvorens nou uh, daar uh, verder uh, een uitspraak over te doen... Um, zou ik het op prijs stellen uh, dat de portefeuillehouder uh, zijn zienswijze geeft over uh, de, het, het fenomeen kooproduceering. Een, een, een wijziging moet uh, ondergaan omdat uh, hier onder het tweede gedachtenstreepje de raad op grond van het vertrouwen in de... de van herstellen, maar uh, tijdens de commissievergadering is ook duidelijk naar voren gekomen um, dat, dat ook andere, met name bewoners, etc. Uh, op allerlei manieren... Uh, zouden kunnen participeren. En... Um, ja, of je dan... in alle gevallen kan spreken... van deskundigheid... Dan, ja, dat, dat vraag ik me dan af. Dat, uh, dat is een discussiepunt. Um... Meneer Sandberg, u heeft een interruptie van de heer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Meneer Sandberg, is het niet meer... Uh, dat u uh, angstig bent om... Uh, te... laten we het nou eens een keer gewoon doen... Sandberger. Het antwoord is erop nee. is geen angst. Dank u gaat u verder. Um, voorzitter, voorzitter, dan nee. zouden we als, we, als we uitgaan van uh, co-produceren, dan zouden we toch ons even moeten uh, richten op de kaderstellende startnotitie. Want als we, gaan, uh, als we het gaan hebben over co-produceren. dan is in ieder geval het uitgangspunt dat de Raad uh, kaderstellende. Uh, uh, ...zaken aanbrengt. Dus waar je als, als uh, uh, co-producent, laat ik maar zeggen... ...ik weet niet wat het, uh, het exacte zelfstandig naamwoord daarvan is... is. Uh, ...maar uh, moet je daar rekening mee houden. En uh, dan val ik eigenlijk, voorzitter, over uh, punt het, uh, het, het uh, punt 2.1... ...het uh, punt 2.1... En daar staat onder andere dat de gemeente Zandvoort beschikt over vijf speelautomaten waarvoor vijf vergunningen zijn verleefd en drie vergunninghouders. De vraag is of dit wenselijk is. Nou, Ik denk, ik denk dat je als raad, als je kaderstellend, en, uh, kaderstellend wil opereren, dat je, dat je daar in ieder geval een, een uitspraak over moet doen. En datzelfde geldt eigenlijk voor... Um, even... The orchestra's getting ready. Dance with me, George. It's filled with blood. to my point to be. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de raadsvergadering op CFM Zandvoort. Op dit moment hebben we een kleine storing in de studio. We zijn het aan het oplossen en uh, daarna ik weer over naar uh, de raadsvergadering op CFM Zandvoort. Heren. dit is de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Op dit moment hebben we een kleine storing, waardoor we niet over kunnen schakelen naar de raadsvergadering. We zijn het zo snel mogelijk aan het oplossen en daarna komen we weer terug voor de raadsvergaderingen. Ik hou de hoogte van storing en daarna komen we weer terug. Solo sogni all'orizzonte e mancano parole. Sì, si lo so che non c'è luce in stanza quando manca il sole. 强同行万里就此兄弟<音> new i c a ...beter het participatieniveau co-produceren kan kiezen. Uitstekend, uh, voorzitter. Voorzitter. Ja. voorzitter, ik krijg traan in mijn ogen. Nou, ja, dat ik dat toch nog een keer kan bereiken in deze raadzaal. Dank u wel. Ja. <lacht> de heer Berends, openzet. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik, ik ben toch een beetje verbaasd, moet ik eerlijk zeggen, van het zweven van D66 in, in dit uh, geval... Uh, ik heb heel nadrukkelijk geluisterd naar, uh, naar uh, de portefeuillehouder en die heeft nog eens even uitgelegd wat de verschillen zijn tussen adviseren en co-produceren. Dat wil zeggen dus zeg maar, bij adviseren dat je al zwaarwegende argumenten moet hebben om af te wijken van het advies. En bij co-produceren dat je, uh, zoals de portefeuillehouder zei, van eigenlijk de haren uit je hoofd moet trekken van wil je daarvan afwijken. Ik heb grote moeite met eh, zeg maar de inhoud van het amendement, omdat daar eh, verwezen wordt naar de deskundigheid van de eigenaren. Nou, die deskundigheid die zal er wel zijn, maar je moet je natuurlijk afvragen of die deskundigheid niet eenzijdig gericht is. Eh, hebben ze ook oog voor de belangen van bijvoorbeeld gokverslaafden of wat dan ook? En dat is toch mijn grote zorg die ik dan nogmaals even wil uitspreken. En dat is ook uh, de hoofdreden waarom ik zeg van uh, we zouden dit amendement niet moeten accepteren. En we zouden het moeten houden bij adviseren. En laten we heel, wat dat betreft even heel verstandig zijn. Dank u wel. Een reactie van de heer Zandberg. D66. Ja, voorzitter, de heer Berendsen die had het over zweven. Uh, ik moet u zeggen dat mijn fractie met zes voeten op de grond staat. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, deze, uh, GBZ, sorry. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. <laughs> Over de tekst en de partijen, daar zou je nog iets van kunnen denken. Want ja, wat is een partij? Dus misschien is het handig om dat te vervangen door de beoogde participanten. Want ja, wat zijn partijen? Meneer Paap, wilt u daarop nou reageren? Ja, nou, ze hebben daar natuurlijk wel een punt in, voorzitter. Misschien is die tekst nog iets uh, uh, wat breder en duidelijker. Ja, Boog. Ja. Op grond van de deskundigheid van de beoogde participanten. Ik kijk rond, kan iedereen daarmee instemmen? Dan zijn de overwegingen hierbij mondeling aangepast. En ik denk dat het punt voor u, uh, iedereen het duidelijk is dat het debat hier al voldoende gevoerd is. En dan wil ik graag overgaan tot stemming. Voorzitter, dan het... wil ik hoofdelijke stemming. Alsjeblieft. U wilt hoofdelijke stemming. Dank u wel. En ik stel voor dat ik gewoon zelf even het agendapunt afmaak. Dat vindt de voorzitter vast goed. De ander. Dat is een ordevoorstel, raad. <laughs> <Ja. laughs> nou, nou. Hoofdelijke stemming over het amendement. Mevrouw van der Plas voor Mevrouw Rietkerk. Voor. De heer Voor. De Steegman. Tegen. Mevrouw Van der Veld. Voor. De Tegen. De Tegen. De Berelsen. Tegen. De Cohen. Voor. Mevrouw Geurelson. Tegen. De heer <laughs> Hendricks. De heer Hermsen, Voor. De heer Mettes. Tegen. De heer Miesenbeek. Voor. En de heer Paap. Voor. En dan even snel geteld. Acht stemmen voor en zeven stemmen tegen. Daarmee is het amendement aangenomen en daarmee is het voorstel... Gewijzigd met het amendement, brengen we dat wederom in stemming, bij handopsteken. Wie is voor het gewijzigd voorstel? Dat zijn de fracties van D66, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen Zandvoort. Wie is tegen? Dat zijn de fracties van CDA, Veldwief, VVD voor zover aanwezig, Open Zet voor zover aanwezig en daarmee is het voorstel aangenomen. Ik schors voor één minuut voor een wisseling van voorzitters. We openen de geschorste vergadering. Ik dank mevrouw Geurenson voor het adequaat waarnemen van de waarnemend voorzitterschap. Oftewel van mijn persoon. Wij gaan naar agenda punt vijf. Dat is de strategische investeringsagenda. En die is uitgebreid in de commissie behandeld. En op verzoek van de VVD. In het bijzonder en wellicht nog anderen... Uh, ...als debatstuk in de Raad aangemerkt. Überhaupt een stuk van enige importantie. Dus dat is mooi. Uh, is het een idee dat ik de VVD als eerst het woord geef? En dan sluit u aan of vult u in. Ja, mevrouw Beurrensson. blij. Ja, Dank u, voorzitter. Om maar meteen met uw laatste woorden te beginnen. Het is een stuk van enige importantie. En op het moment dat het een stuk is van enige importantie... is het toch ook wel eigenlijk um, goed om daar in de Raad toch een moment aandacht aan te besteden. Um, we gaan niet uitgebreid uh, de commissie uh, overdoen uh, uh, wat ons betreft. Maar wij hebben in de commissie wel een, toch een, een aandacht gevraagd voor het uh, bestedingsvoorstel... Um, en dat heeft met name met de besteding van de middelen en de verdeling van de middelen daaromtrend uh, te maken. Er zijn diverse projecten die worden benoemd. Daar wordt ook een, een bedrag uh, aangehangen. gehangen. Um, Badhuisplein, Antreegebied, Venemaplein, B Metropoolboulevard. Er zijn er diverse die daar genoemd worden. En uh, wat ons betreft mist daar dan toch, en dat hebben we in de commissie ook aangegeven, uh, één groot project en dat is het uh, Zandvoort Centrum, het dorp. U heeft daarbij wel aangegeven dat uh, daar natuurlijk ook rekening mee wordt gehouden op diverse fronten. Maar ook gelet op het belang wat we hier uh, op inzetten. Waarbij u ook heeft aangegeven dat het, het dorp wel degelijk uh, natuurlijk uh, aandacht behoeft. Dat werd ook onderstreept door diverse partijen hier in deze raad. Uh, zou het ook zich goed zijn om dan ook in die projectenlijst, juist bij de bestedingsvoorstel, stand voor het centrum te benoemen. En dan met name ook de revitalisering en het opknappen van het centrum. En daar zou u best kunnen zeggen, als het gaat uit bestaande middelen, om daar toch duidelijk dan bij aan te geven dat het bestaand budget is. Maar gewoon om daar toch wel even een, een aandachtspunt aan te geven. Um, een, een toezegging van de wethouder daaromtrend zou wat ons betreft... Uh, ...voldoende zijn om het in deze lijst op te nemen. Daarnaast is natuurlijk de vraag gesteld hoe wij als raad uh, geïnformeerd uh, willen worden... ...en meegenomen worden ook in het ge geheel. Um, het lijkt ons een, een goed idee omdat wij uh, in ieder geval als raad natuurlijk regelmatig op de hoogte worden gehouden... ...maar dat is een algemeen uh, term. Maar om bijvoorbeeld als het gaat om zeg maar uitwerking van een aantal zaken... Uh, ...van projecten die genoemd worden... ...op het moment dat u daarmee aan de gang gaat, even een inkijk en een doorkijk te geven van... Eh, ...wat gaat u doen eh, met, het bestaande budget, met het gevraagde budget, met welke doelstelling en wat is natuurlijk dan uiteindelijk het beoogde resultaat... ...zodat we op een gegeven moment als raad daar natuurlijk ook eh, op kunnen inhaken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een kwartaalrapportage, dat zou een optie eh, kunnen zijn... Of op het moment dat u zegt van we gaan een aanvang maken met een dergelijk project. En daar zou ik dan graag een reactie toch nog even van de portefeuille hieromtrend uh, horen. Uh, hoe dat uh, mogelijk zou kunnen zijn. En dat uh, was voor eerste uh, termijn. Dank u wel. Dank u wel uh, mevrouw Geurenson. Ik kijk even rond. Meneer Metters en daarna meneer Hermsen en meneer Berendsen. Meneer Metters. Ja dank u wel uh, voorzitter. Uh, ik ben het... Uh... ...eens met mevrouw Curnissen dat het een stuk van importantie is. Uh, waarom? Omdat het gaat om een strategische investeringsagenda... ...die uh, doorloopt tot uh, 2025. Dus hier zit visie in en hier zit perspectief in. En dat komt omdat door het financiële beleid wat gevoerd is de laatste jaren... ...door het college het dus mogelijk is om nu een bedrag te vragen van 400.000 euro... Uh, en dat voor de komende periode, dat kan oplopen tot zes, van 6 zes tot 10 miljoen En daarom is het wel degelijk een important stuk. En een belangrijk stuk. Ik onderschrijf ook de woorden van mevrouw Keurensen uh, dat het centrum uh, qua uh, project daar uh, met een toezegging van de wethouder uh, bij kan komen op de lijst. Ik wil er wel op wijzen dat het centrum natuurlijk wel degelijk genoemd wordt... En dat blijkt uit het stuk, omdat er over twee clusters gesproken wordt. Waarbij de eerste cluster gericht is op de ruimtelijke en economische thema. En de tweede, en dat staat er heel nadrukkelijk, om het huidige voorzieningenniveau voor met name inwoners van Zandvoort, gericht op de lokale openbare ruimte en wonen- en leefklimaat, te verbeteren. En dat ondersteunt het CDA van harte. En uh, ik ben blij dat de VVD daar ook zo over denkt. En ik hoor wel wat de wethouder daar uh, verder uh, mee wil gaan doen. Het is een goed stuk. Het is uh, belangrijk. Er wordt geld vrijgemaakt. Er wordt geld vrijgemaakt voor wonen. Dat uh, vinden we ook terug in de 400.000 euro als het gaat om de situatie in Noord. Waar we uh, woningen nodig hebben. En een uh, opknappen van het bedrijventerrein. Het CDA vindt het een goed stuk en steunt het van harte. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Meneer Harmsen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, net als uh, het CDA en de VVD uh, uh, onderschrijf ik inderdaad de, belangrij de belangrijkheid van dit stuk. Er staan heel veel uh, onderwerpen onder. Het zijn uh, punten waar we in deze coalitie ook uh, dat onderstreept hebben. Uh, dingen waar wij uh, ook in de begroting al aan hebben gegeven... dat het heel belangrijk is voor Zandvoort om hier wat aan te gaan doen. En daar is dan zo'n zo strategische investeringsagenda... ...heel belangrijk voor. Um, ik ben ook inderdaad wel heel erg benieuwd naar het antwoord van de wethouder... ...als het gaat inderdaad om het centrum. Uh, een toezegging is wat mij betreft uh, ook uh, goed daarin. Ik had het liefst nog gehoopt dat de VVD dan een bedrag zou willen noemen... ...maar ik kan me voorstellen dat het ook uit, uh, uit de middelen betaald kan worden. Voor de rest denk ik dat het een, uh, dat het een mooie investeringsagenda is om, uh, om uh, mee vooruit te gaan. Ik denk dat dit uh, het moment is om vast te stellen... Dat we uh, aan deze punten wat gaan doen en dat ondersteunen wij vanuit D66 van harte. Dank u wel. Dank u wel meneer Hermsen. Meneer Berendsen. Dank u wel voorzitter. Oh sorry, mm, want ik had Geurelson. een reactie op die Hermsen, want die stelde eigenlijk een vraag indirect. En nu het woord, mevrouw Geuranson. Meneer Berendsen, we gaan even rechtsom. Sorry meneer Berendsen, nee, u gaf aan van een bedrag... Maar zoals in de commissie al aangegeven, als je de, de, de het uh, alle bedragen optelt, zit er in ieder geval nog een gat in van 25.000 euro. Dat kan daarvoor aan besteed worden. En daarnaast had de wethouder in de commissie volgens mij al aangegeven dat er ook bestaande budgetten waren. Dank u wel voor deze verduidelijking, mevrouw Gürgenson. Meneer Berndsen, u zit te popelen. Dank u wel, voorzitter. Uh, tijdens de commissievergadering hebben wij als OPZ al onze waardering uitgesproken voor deze nota... Uh, ...waarbij we ons wel te degen realiseren dat dit een, uh, een notitie is in hoofdlijnen... ...en dat ook ten aanzien van de financiële ramingen dat dat een grove, grove opsumming is. Dus wat dat betreft zei uh, het feit dat er 25.000 euro nog ergens zweeft... zei de wethouder graag vergeven. Uh, tijdens de commissievergadering hebben wij aandacht gevraagd voor uh, een item wat wij wel missen... ...en dat is uh, toch het punt van verkeersafwikkeling en parkeren... De wethouder heeft eh, toen tijdens de beantwoording heel duidelijk aangegeven dat dat in ieder geval verder wel in het schema zit. Maar ik denk toch dat het eh, verstandig is om daar wat extra aandacht voor eh, te vragen. Eh, uitgangspunt is eh, volgens de notitie eh, een flexibele en wendbare projectsturing. Eh, ja, prima. Maar ik zie toch wel graag dat er eh, bij samenhangende projecten ook een goede afstemming is. En eh, als ik nou even, dat voorbeeld hebben we ook al even genoemd, kijken naar bijvoorbeeld de Boulevard en Badhuisplein. En zo zijn er nog wat andere dingen waarschijnlijk ook nog wel te verzinnen. Dan vraag ik me af of die eh, onderlinge afstemming wel helemaal optimaal is. Tijdens de commissievergadering is met name bij eh, Monde van de heer Kuijken van het PVDA eh, gevraagd voor het goed oppakken van de sociale woningbouw. Als OPZ onderschrijven wij dat uh, ten volle en uh, vragen uh, echt aandacht hiervoor. Mede gezien omdat uh, als ik kijk naar de prestatieafspraken die met de kei gemaakt zijn, die naar onze mening in ieder geval toch wel wat boterzacht zijn. Um, en ik denk dat daar, uh, zeker als het gaat om de ontwikkeling van het coronaduxtrein, dan denk ik dat het goed is om daar extra aandacht aan te besteden. Um, de VVD heeft het net al even aangehoord en uh, ik dacht ook een van de andere sprekers. Uh, er wordt gesproken over regelmatig op overleg. Uh, uh, hoe we precies op de hoogte gehouden worden. Uh, ik mis daar eigenlijk over concrete afspraken. En ik zou toch uh, wat dat betreft gezien het belang van deze notitie... daar toch duidelijk afspraken over willen maken met u. Ik dank u wel. Dank u wel meneer Berens. Ik kijk even rond. Meneer Veltjes. Dank u wel voorzitter. Het is een goed stuk... En uh, er is eigenlijk uh, vooruitgekeken en er is een uh, hoop gewegeld voor de toekomst. En als we dat zo houden, dan gaat het wel allemaal goed uitzien. Dank u. Dank u wel, meneer Veldwies. Een laatste mogelijkheid in eerste termijn? Niet. houder Bluis, dan u het woord. Ja, dank u wel. Ja, bedankt voor de complimenten. Uh, we hebben er hard aan. Het is niet zoveel pagina's, maar dat is, moet de kracht van het stuk ook zijn... Ik kan heel veel schrijven, er ligt al heel veel onder. En wat dat betreft ten aanzien van hoe gaan we nu verder en hoe nemen we u mee. Uh, onze eerste uh, belangrijke meetpunt wordt uh, de voorjaarsnota. Daar wordt heel specifiek aan de strategische investeringsagenda invulling gegeven. Want dan zullen wij de doorrekening uh, meenemen van hoe we... Kijk, dit is maar het begin, dit is de startnotitie en, en de eerste kredieten. Maar uiteindelijk gaat het om die 6 à 10 miljoen. En is het 6 miljoen, is het 10 miljoen? Dat hangt natuurlijk ook van de jaarrekening af, uh, de ontwikkeling. Maar die zijn op zich allemaal positief. Daar wordt u eerder ook alvast over geïnformeerd. Uh, dus daar gaat een eerste start plaatsvinden. Dus daar nemen we u al uitgebreid mee. En dan is het inderdaad de bedoeling om bij de, bij de najaarsnota, bij de begroting... Want als, de na, als u zegt tegen de, de van gaat u deze kant op... dan wordt die ingevuld bij de begroting... Dus dan zal er bij de begroting op heel veel onderdelen de budgetten al ingevuld gaan worden. Voor de begroting 18 en de meerjarenraming die daarna zit te komen. Dus wat dat betreft willen we ook al voordat, voordat het eind van het jaar is, dat de, de hoofdlijnen daar zijn. Vervolgens besluit u welke kredieten dan bij zo'n begroting direct geautoriseerd worden. En welke kredieten waarvan u zegt als, als, als raad... Van die willen wij nog eerst met u bespreken. Nou, er zijn er een aantal die sowieso besproken moeten worden. Want het is van grote importantie. Dus het college gaat niet zomaar al die, die kredieten uitgeven. Dus er zullen raadsvoorstellen gaan voor, voor, volgen voor de projecten. Als je de projecten Badhuisplein, de boulevard neemt, uh, nieuw no bedrijfsterrein in Noord... U heeft een interruptie. Mevrouw Keuransson. Wethouder Bluis. U heeft een interruptie. Mevrouw Keuransson. Meneer Excuses. Keuransson. Ja, ik was. Ik, mevrouw Gurrelson, ik zal het u uitleggen. Nee, ik zag in mijn ooghoek dat wethouder harde bluis naar links keek... En dan weet ik bijna zeker dat er een interruptie op rechts is. Vandaar. Mevrouw Gurrelson. Nee, dank u wel, voorzitter. Nee, even een verhelderende vraag. Want um, ik, het is mij niet helemaal duidelijk. U geeft aan, bij de voorjaarsnota uh, krijg ik de eerste uitwerking. Vervolgens uh, bij, de, bij de begroting gaan we daar verder. Maar wat u zegt, er geeft een nader specificatie van de kredieten. Maar zijn dat de bedragen die hier genoemd worden? Of heeft u de bedragen van 6 tot 10 miljoen? Uh, zo? Want dat is mij niet helemaal duidelijk. Ja, nee, de, de Dank bedragen... wel, uh, mevrouw ja. Keuransson. Wethouder Bluis. moet even wachten. Ja, ik gaan weer verder. Ja, nee, ik bedoel dus de 6 tot 10 miljoen. Want in principe vragen wij op dit moment aan, aan u... gewoon dat wij met de 4 ton aan de gang kunnen. Maar ten aanzien van de vier ton zijn er ook weer onderdelen bij. Bijvoorbeeld het uh, project Nieuw Noord. Daar neemt het college nog wel degelijk een besluit over van hoe we dat project gaan oppakken. Daar wordt u minimaal actief, actief over geïnformeerd. Dus u kunt het altijd nog zeggen van god daar wil ik het met u over hebben. En zo zijn er dus een aantal zaken die nog vanzelf via de actieve informatie via B BMW lopen. Maar... Die vier ton, is, dat staat ook beschreven, die is ook met name bedoeld om die start te maken. Om die extra expertise in huis te halen. Dat is een deel van het bedrag. Om, om verder te gaan. Hè. De, de, de, de gesprekken over hoe we met de boulevard verder gaan. Uh, met, met, met, met, met, met daar de architecten bij. Nou, dat soort dingen, dat zijn ook vooral de dingen. Het project uh, ten aanzien van Nieuw-Noord is natuurlijk direct project, projectgeld. De, de middelen voor, uh, voor de Venemaplein, dat is om, om die proeftuin te maken en om aan het Venemap Dat zijn dan wel weer. Dus het zijn verschillende soorten budgetten, maar in feite geeft u bij deze de autorisatie voor deze budgetten. Dus waar gaan wij mee aan de gang? Maar het, de verdere uitwerking, dat is, die komt hier na. Want wij gaan verder met de strategische investeringsagenda van de Battersplein. En het entree, ja, daar komen vervolgverhalen uh, op. Nou, en die worden natuurlijk met u gedeeld en besproken. En daar zullen we ook. ...besluiten aan uw vragen. En u gaat over de budgetten. Dus u zegt van, daar kunt u zoveel voor gebruiken. En of, of wij gaan een stimuleringssubsidie geven of wat dan ook. Dus dat komt allemaal uh, uw kant op. Dus dat, dat gaat niet via, via zomaar die besluitvorming. Mevrouw Rietkerk. Ja, bedoel dank u voorzitter. Bedoel, daar die informele bijeenkomsten mee die hier benoemd worden, één, twee maandelijks... Nee, nee ik, ik heb, ja, die informele bijeenkomst heb ik... Die, ik dat heb staat, dat niet... Het staat erin, hebben we ook over gehad tijdens de Ja, dus, maar missie... ik, ik heb dat nog later gezorgd, maar ik, ik, de informele bijeenkomst, dat, dat had Hoe te maken voor, voor mij met... De... <laughs> ja, ja? ja nou, waar, ik, zegt u het maar. Er staat, gedacht kan worden aan een opzet waarbij wordt geëxperimenteerd... met maandelijks of tweemaandelijks informele bijeenkomsten van college en afvaardiging uit de raad... Daarin worden mondelingen schriftelijk de voortgang en dilemma's ja. bij ja, dat... de strategische projecten met elkaar gedeeld. Ja, maar dat... Is... ja. dat is een invulling waar... dat, nee, dat is de invulling zoals wij bijvoorbeeld nu met, met het Badhuisplein met u bezig zijn om, om dingen te bespreken. Maar uiteindelijk, ja, precies, maar uiteindelijk de echte, als het echt over de invulling van het project, het budget gaat, dan wordt het, of in de meeste gevallen, zal het wel een raadsvoorstel worden. Of u zegt bij de begroting het, het, u kunt doorgaan, want dat hoeven we niet te autoriseren. Nee, dat zijn ook soms.